4 uur, René van Brakel met het nws journaal De Amerikaanse zangeres Whitney Houston is overleden. Haar lichaam werd gevonden in een hotel in Beverly Hills in Los Angeles. Daar was een feestje vanwege de Grammy Awards die vanavond worden uitgereikt. De politie zegt dat het nog niet duidelijk is hoe ze is overleden. Het lichaam werd gevonden door de lijfwacht van de zangeres. Whitney Houston brak door in 1983 toen ze werd ontdekt in een nachtclub in New York. In de jaren 80 en 90 scoorde ze met hits als I Will Always Love You en How Will I Know.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 Het wordt vanmiddag 3 graden in het Noordwesten... tot min 2 in het Zuidoosten. Tot zover het NOS Journaal. ABB-verkeersinformatie. De A28, Zwolle richting Amersfoort... is dicht tussen knooppunt Hoeverlaken en Leusten. Het komt door een ongeluk. Verkeer moet omrijden via Utrecht en Hilversum. Dat zijn de A1 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN 4.7 BNN. zeven. Net hoorde je het al in het nieuws, Whitney Houston is overleden. We gaan er even over doorpraten. Onder andere met Gerard Ekdom. Goedemorgen Gerard. Goedemorgen Luc. Ja, jij was nog wakker, uh, terug net van een feestje. En uh, jij las, neem ik aan, ook op Twitter en op internet dat Whitney Houston was overleden. Ja, best bizar. We hadden een uh, soort van Nacht van de Zero's gehad op uh, Nederland 3. En uh, het eerste wat wij met z'n allen hoorden toen we naar buiten liepen... was gewoon Whitney Houston is overleden. Wat was, uh, wat was je eerste gedachte? Had jij ook zoiets van, nou, dat, dat zag ik wel aankomen... of komt het toch nog wel als een verrassing? Nee, het komt als een verrassing. Hoewel uh, de laatste tijd niet echt heel erg lekker met haar ging. Laten we eerlijk zijn, uh, haar carrière was redelijk in het vlok geraakt. Dat uh, had uh, uh, te maken met een... Uh, privéleven, wat nogal op uh, ja, niet, echt niet echt stabiel was, laat ik nee. maar zo zeggen. Uh, Bobby Brown, slecht huwelijk, drugsgebruik, drankgebruik. Een hele slechte tournee vorig jaar, niet echt best gepresteerd. Uh, slecht verkochte albums en ja, uh, dit is dan het einde, dat is heel sneu. Ja, is Whitney Houston iemand, um, wij hadden het net al over van, nou, dit is wel zo'n momentje waarvan je zegt van ja, waar was jij uh, toen je het hoorde. Is Whitney Houston zo'n artiest, zo'n zo grote artiest? Ja, als je het hebt over uh, vergelijken met, met mensen als Michael Jackson, nou, dat niet. Maar ik bedoel, ik merk wel dat zij was een icoon in de jaren 80 en de jaren 90. Zij was misschien wel een van de grootste zwangeressen die er waren op dat moment. Ik bedoel, de laatste tien jaar niet echt meer. Ik bedoel, er zijn mensen die haar links en rechts hebben ingehaald. En, ja, zij heeft wat dat betreft toch een beetje aan zichzelf te danken gehad, uh, als we het hebben over de laatste jaar van haar carrière, maar zij was absoluut een van de grootste zangeressen die deze planeet had, ja. op een bepaald, uh, bepaald tijd, uh, tijdsbepaling, uh, als je het hebt over de bodyguard man, iedereen had haar platen. Ja. En uh, als je die klaar terug hoort, dan zijn ze ook echt best wel, wel heel goed. En uh, als je vraagt aan zelfs de grootste rockliefhebber, wat is je favoriete Whitney Houston track? En dan heeft iedereen wel een Whitney Houston track die die stiekem toch wel leuk vindt. Ja, is het niet, uh, uh, is het niet een beetje camp en, uh, en, en, en, en, en glibberig en makkelijk allemaal? Ja, uiteraard. Tuurlijk, maar ja. ik sprak. Dat is ook zoiets, weet je. Ik zat er straks dus met Giel Belen, Michiel Weinster en Roosmarijn Rijmer in een ruimte. En dan ging al meteen: oké, okay, wat is jouw favoriete Whitney Houston track? En ik zei: I'm your baby tonight. Oh, yeah. En uh, Giel zei: How will I know? En iemand zei zo so emotional, weet je wel. Dus iedereen zat dan weer tracks uit te wisselen die ze, die ze het leukst vonden. I want to dance with somebody who last me. Ja, dat is stiekem toch ook wel een heel goed nummer, laten we wel zijn. Ja. Uh, nu is ze overleden in, uh, in een hotel in Beverly Hills, vlak voor de Grammys. Dat is ook nog wel zo, zo, zo wrang eraan natuurlijk. Denk jij dat er nou, nu een enorme gekte uit gaat breken in Amerika? dat, dat iedereen, Net zoals we zagen bij, bij Michael Jackson? Nou, het snelle is dat, uh, uh, dat is met, met, altijd met dit soort artiesten het geval... Pas op het moment dat ze overleden zijn, uh, besef je eigenlijk hoe goed ze waren. En uh, Whitney Houston heeft uh, de laatste jaren niet echt een, hele, echt een hele fijne carrière gehad. Niet echt een fijn geloop van haar leven. Nee. Iedereen gaat haar nu eren. dat is nou eenmaal zo. En uh, uh, ja, het, het was een groot zangeres die, die gewoon heel sneu aan haar einde is gekomen. Uh, door middel van drugs, drank, drank slecht huwelijk enzovoort. enzovoort. En uh, het is heel sneu afgelopen, het is een beetje een Michael Jackson verhaal, dus ja. een icoon ja. uit de jaren 80 uh, is niet meer. En uh, ja, ik, ik, ik heb wel het gevoel dat mensen haar nu gaan heren, de, iedereen gaat haar platen in kopen, ze gaat ook wel gedraaid worden. En uh, ik denk dat het bij de Germenies niet anders zou zijn. Ik denk nee. dat helemaal niks van baas als Adele een nummer van Word News gaat zingen. Ja, er wordt alweer gesproken over dat uh, Jennifer, ik ben heel even de naam kwijt, maar er zijn al verhalen dat er een tribute komt. Uh, dat, dat weet ja. ze dan wel snel. Want uh, is, uh, het nieuws van haar overlijden is volgens mij nog maar twee uur oud ongeveer. Dus dat, uh, dat weten ze dan wel snel. Maar goed, dat, uh, dat zullen we afwachten hoe dat gaat lopen bij de Grammys. Dankjewel Gerard voor, uh, voor je eerste snelle reactie even. Ja, graag gedaan. En slaap lekker alvast hè. Ja, dankjewel hè. Dankjewel, hoi hoi. Hoi hoi. jij zat er een beetje toen, uh, toen we het hadden over het feit dat, uh, dat het misschien een beetje glibberig was. Zat jij een beetje te zuchten? Want jij dacht van nou, nou, nou, nou. Dat vind jij helemaal niet geloof ik hè? Nou ja, kijk. Tuurlijk, maar in de jaren tachtig, uh -huh. het was echt een ding. Het was echt een ding. Ze was echt een popster. En het was, het was zo, als, als er een plaat van haar op MTV kwam, dan, dan, dan, ging, dan stopte je met wat je deed... Want dan moest je meedansen. Als het een beetje op tempo was. En als het uh, wat, wat, wat slower was, dan probeerde je mee te zingen. En dan haalde je nooit die hoge noten. Nee. Maar je probeerde het wel. Ja. ja ik, ik was echt geschockeerd. Ik zag hem totaal niet aankomen. En weet je waar ik dan ook ja, misselijk van word? Toch ook weer? Mm -hmm. Dan zie ik een bericht op internet. Ik moet anders vertellen. Ik, had, uh, ik keek... Uh, nog niet al te lang geleden keek ik een, een interview van haar... van een jaar of tien geleden yeah. met Diane Sawyer. hele goede Amerikaanse uh, journaliste. En, uh, en daar is ze aan het vertellen over de verslaving... maar ook over hoe ze terug wil komen. En dan zit Bobby Brown in de hoek. En die, die kan gewoon de aandacht niet delen. En die uh, op een gegeven moment roept de interviews te hebben... maar bij van Bobby... Uh, want hij zit heel hij wil Hij wil aandacht en, en hij ja, wil ja. dingen zeggen. En dan stelt die interviewer ze de vraag van: is hij eigenlijk jaloers op jouw succes? En dan knikt zij zo heel schuchter, ja wel een beetje. En dan blaast hij erover. Hey, nee, nee, nee, nee, nee. Want ik ben een grotere ster dan zij ooit geweest. Zijn. En dan zit ze een beetje schaapachtig bij te glimlachen. En dan lees ik dus net op het internet dat hij vanavond een optreden heeft met New Edition. Mm -hmm. Dat is de band waar hij ooit groot mee werd. En dat hij wel steeds heel emotioneel is, maar dat hij het optreden niet afzegt. Ja, daar wil je toch op spugen. Ja, ja die man is gek hè eigenlijk. Ja, ja die ja. man is echt gek. Ja. Uh, het, is toch een, het, is, uh, het is een grote ster En volgens mij vinden veel mensen dat. Want het is een uh, wereldwijd uh, trending topic. Nou, Dan weet je al snel dat het, uh, dat het leeft in de wereld hè, tegenwoordig. Uh, we, gaan, uh, we gaan even het luiken opengooien. Uh, we hadden bijvoorbeeld maandag hadden we hier uh, Arjan. En Arjan die uh, twittert voor... Uh, of nee, die blogt voor CNN. En die is dus nu bij het hotel um, in Beverly Hills. Ja. We gaan hem even kijken of we hem, uh, of we hem kunnen bereiken. Uh, wil je er zelf ook iets over kwijt? Dan kan dat. 0800 0801121. Wat vind je van de dood van Whitney Houston? Laat het van je weten. 0801 een. From the moment I saw you have man my mind oh, I never believed in love at first sight But you a magic ball that I just can't explain But you know you got a way that you me feel I can do I can do I'm your baby tonight. Uh, de geruchten gaan natuurlijk meteen uh, overal rond en zo. Dat, uh, dat krijg je al heel snel. Als uh, uh, grote sterren zoals Whitney Houston overlijden... wil je er eens over kwijt, laat het even weten via 0800-121-0800-121. Niels, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, toevallig luisterde ik op het moment dat Michael Jackson... toen, toen dat bericht zeg maar, de wereld in kwam, was ik ook naar de radio aan het luisteren. Net als vannacht eigenlijk. Aha, dus je hebt het uh, twee keer van die twee grote sterren... die elkaar best wel goed kennen, ook uh, op de radio gehoord. Ja, en ik, ik heb altijd het meest gehouden van, zeg maar, van uh, soul, dance, disco, muziek. Dus het zijn allebei sterren die uh, in dat rijtje passen. Ja. Maar ik vind het wel grappig. Ik ben zelf uh, ja, opgegroeid, zeg maar, mijn eerste popmuziek was, zeg maar, mede tot eind jaren zeventig. Ja. En Dus ik zie ook een beetje, ik ben altijd een grote fan geweest van soulzangeressen. Dus ik, zie, ik denk dat ik ook wel een beetje de lijnen daarin zie. En ik was bijvoorbeeld in, je, in de jaren zeventig, waren de grootste zangeressen, dat waren Donna Summer en Diana Ross. Mhm. Mm en daar was ik een enorme fan van. En uh, in de jaren 80 die waren toen een beetje uit de jaren tachtig. En toen kwam het opeens, uh, heel snel kwam Whitney Houston opzetten. Dat was echt een sensatie. Ja. En ik heb in Rotterdam, toen ging ik studeren, heb ik ook een van haar allereerste concerten gezien. En wat ik, wat mij zo, wat ik wel vond, en in die zin uh, is dat me ook wel bijgebleven, ik vond dat zij uh, een hele mooie stem had. Maar ik heb bij haar altijd het gevoel gehad dat. Uh, nou, dat ze voortdurend bezig was dat te laten zien, hè, hoe mooi ze kon zingen. Ja, ja een beetje te overdreven beetje, eigenlijk. Ja, dat enorme gedrijf wat Carrie ook doet. Uh -huh. Maar ik heb altijd een beetje het gevoel gehad dat, dat, uh, ja, dat het echt een gemaakte artiest is. Die muziek was allemaal geschreven door hele grote producers en, uh -huh. en uh, allemaal grote, grote industriële uit de muziekindustrie. Uh -huh. Maar ik heb bij haar nooit het gevoel gehad van... Er zit, er zit een persoonlijkheid achter. Zij neemt haar carrière in eigen hand. Ja. ja dat, vanuit dat, hij... dat, ik, ik, ik deel dat wel een beetje met je, hoor. Dat je uh, bij, bij een uh, artiest als Michael Jackson had je het idee van... oh ja, die heeft die, die schreef zijn eigen nummers en die, uh, die deed dat zelf. Alleen bij haar had je toch soms het idee... Oh, oh, ik weet niet of dat waar is, maar... dat zij inderdaad werd gemaakt door, uh, nou, door, door misschien wel die, die gestoorde ex-man van haar. Uh, of, uh, of door andere mensen, weet ik veel door wie. Maar dat er iets gemaakt is. Uh, bijvoorbeeld, uh, haar carrière is eigenlijk uh, in elkaar gezet door die man die ook haar comeback heeft begeleid. Ik ben even zijn naam kwijt. Zo'n grote, uh, zo grote industrieel uit de muziekindustrie. Bobby Brown. Nee, dat is haar man, maar die ik bedoel, uh, haar, haar, uh, de persoon die haar zeg maar uh, uh, op de kaart heeft gezet. Dat mm. een of andere, ik ben even zijn naam kwijt. Ze okay. beroemde. Dat is, niet, dat is geen privérelatie van haar, maar gewoon een uh, professioneel, zeg maar. Ja. Maar ik, um, kijk, als ik naar Donna Simmer kijk, die treedt nog steeds veel op. Want bij Diana Ross heb ik echt het idee van, daar staan persoonlijkheden. Die hebben, ja, die, die hebben wat te melden, die zingen vanuit hun tenen. Die, uh, die zingen heel professioneel, maar die, je hoort ook als het ware... De persoon, de persoon die ze zijn, die hoor je ook in de muziek. Maar bij Whitney Houston en Mariah Mar Mar Carey heb ik altijd gehad van, het zijn een soort... Uh, het zijn een soort machines bijna. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ja had, bij... ik heb altijd het idee gehad dat Whitney Houston gewoon het succes ook niet aankomt. Nee, ze, nou, dat is ze misschien ze... wel de reden dat ze ook zo ontzettend va uh, aan de drugs is, uh, is gegaan. Dat ze het gewoon echt niet aankomt. Precies, en ze komt uit een hele beschermde familie. Dat hoor ik nu ook steeds op de, in de media terug door commentatoren. Ze is opgegroeid in een, met een ook redelijk beroemde moeder. En uh, Arita Franklin was haar peetmoeder. Uh, mhm. Mm en Diana Warwick was haar. Uh, was een tante van haar. Dus. Uh, ja, uit een hele rijke. gewoon ze heeft een uh, hele comfortabele. zeer beschermde jeugd gehad. Ja, ja. En we hadden bij haar het idee gehad. van de mist gewoon een bepaalde stuk van haar persoonlijkheid. die daarmee om kan weten te gaan. Ja. Ik denk dat je wel. Uh, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Dat. Uh, dat, dat zij. Um, uh... Ja, ze was, niet, ze was niet heel sterk of zo. Maar misschien uh, denken, anden, denken, a, denken andere mensen daar anders over. Dat, dat is goed. En uh, bel gerust 0801-121. Maar ik denk dat je wel een punt hebt, uh, Niels. Dank je wel voor je oh, verhaal. Nee, ik bedoel het niet. Ik bedoel het, maar ik wil er nog bij zeggen dat ik uh, dat niet bedoel als uh, natrapper of zo. Maar ik heb wel heel veel gevoelens voor mensen die zo, zo moeten strijden met een verslaving, zeg maar. Nou ja, het is natuurlijk ook... Het is, ik kan me voorstellen dat als jij, uh, jij zo'n ster bent... dus dat iedereen jarenlang tegen je zegt van... Nou, je, hebt een, je hebt de mooiste stem ter wereld en je bent het allerbeste en... Je bent die, god op aarde. Ja, je bent, ja, dan ga je op een gegeven moment... als je niet sterk in je schoenen staat, ga je ook denken dat je god op aarde bent. Weet je wat het is? Als jij en ik... Uh... Ik praat ook maar even voor jou, maar als jij en ja. ik uh, aan cocaïne verslaafd raken... dan is er op een gegeven moment het geld op, hè? Ja, ja en bij haar is Als je, 100, ja, dat als je is 150 waar. miljoen op je bankrekening hebt staan... dan kun je heel wat uh, slopen aan je lichaam voordat het geld op is. Ja, dat is natuurlijk het probleem van... Uh, van in, ja, dat, daar, daar heb je een punt, want als zij niet een ster was geweest... en ze raakte aan de drugs, ja, dan, dan op een gegeven moment moet ze wel stoppen... want dan uh, belandt ze gewoon in de goot. En, uh, uh, of aan andere dingen, wat, wat, wat nog erger is. Maar zij heeft zich natuurlijk gewoon jarenlang... Uh, de grond in kunnen uh, snuiven en zo. En zuipen, ja. Ja, ja. Niels, dankjewel voor je verhaal. Ja hoor. Wat is jouw ja. lievelingsplaat van Whitney Houston? Heb je, heb je een favoriet? Um, ik, wat is mijn lievelingsplaat? Nou, ik vind uh, How Will I Know, dat is een van oh. de eerste grote ja. soul hits. Ja. Dat, vind ik even, dat, dat vind ik nog heel echt klinken, als het ware. En ook heel verrassend. Was ik, echt, ik kan me nog herinneren dat ik dat voor het eerst hoorde. Ja. Later werd het wel erg glad, vond ik. Ja, precies. Maar dat uh, How Will I Know is een mooie. Ik ga kijken of ik die zometeen nog even op kan zetten. Dankjewel, Niels. Ja, dankjewel. Oké, okay, ja. Fijne nacht. Uh, als het goed is heb ik Gerrit-Jan Kooijman. Goedemorgen, Gerrit-Jan. Goedemorgen. Um, deskundige van BNN Today, onder andere hier op Radio 1. En ook nog druk aan het twitteren en uh, naar de televisie aan het kijken, Amerikaanse tv. Wat, wat was goed. jouw eerste uh, gedachte bij het overlijden van Whitney Houston? Ja, heel wrang, want ik heb vanavond nog zitten kijken naar foto's van gisteravond, inderdaad, waar iedereen het over heeft. Waarin ze echt zwaar verward een, een, een, een, een, ja, een discotheek uitkwam ja, met wacht even. Op de pols. Ja, dan, dan, je, dan en... moet je even ons meenemen, want jij hebt dat uh, gevolgd. Ik denk heel veel mensen uh, okay, niet. Ja, uh, wat is er gebeurd? Deze week is eigenlijk, uh, uh, klinkt heel stom, maar deze week is eigenlijk altijd de week dat je altijd even kan zien hoe het met Whitney Houston gaat. Mm -hmm. uh, ze is namelijk ontdekt door Clive Davis, de man waar jullie het net, uh, op wiens net net. die te komen. ja, ja. En die is gewoon eigenlijk de, de grootste plaatbaas van de wereld. Uh, die man geeft elk jaar een feestje, een avond voor de Grammy's, wat de grootste muziekprijzen zijn in Amerika. En Whitney is daar elk jaar bij. Whitney slaat geen jaar over sinds ze uh, op een gegeven moment uit rehab kwam en een nieuwe plaat had een aantal jaar terug. Dus zelfs al was ze niet in beeld, dan wist je rond de Grammy's, kon je wel even zien hoe het met Whitney ging. En nu zal ik toevallig vanavond op het internet. Uh, en op de, de mediablogs te kijken waar ik op leef ondertussen. Mm -hmm. En um, toen kwamen er een foto's van Witnie van gisteravond naar buiten, waarin zij uh, zwaar verward een um, uh, fotografen wegbaande. Terwijl ze aan de hand van de publicist een, een, een, een evenement uitliep waar ze gisteravond nog gezongen heeft. En daar um, uh, liep ze dus zwaar verward naar buiten. De haar door de wars, gaan we bloed op de, uh, de pols. Ja, en dan, zit je, en dan zit, je, uh, zit je televisie te kijken en in één keer krijg je een, een dingetje van, van CNN voorbij komen, van Whitney Houston is dood. Ja. En dat is gewoon ja, heel verrang. En uh, zeker als je nu dingen leest dat volgens Bron haar moeder een half uur voordat ze overleed nog gesproken heeft. Want wat zou er dan met haar gebeurd zijn? Zij kwam dus uh, dat feest uit, uh, de, verward en uh, kennelijk ja. Uh, uh, bloed Ja, daar wel nog... Ze heeft daar wel nog opgetreden. Ze heeft daar heel wrang het uh, nummer gezongen. Oh Jesus, how I love you. Yeah. Um, en ze is daar dus na een, een auto in gestapt, is gewoon naar haar hotelkamer gegaan. Haar hotelkamer in het Beverly Hilton, uh, waar zij zit, uh, uh, waar dat feestje vanavond uh, zal plaatsvinden, wat over een paar uur gaat beginnen. Uh, en is schijnbaar door haar bodyguard gevonden uh, twee uur geleden, terwijl ze een half uur ervoor nog met de moeder aan de telefoon zat. En dan. Uh... Dan denk ik meteen. Uh, dan denk ik, ja, dat, het is allemaal gerucht natuurlijk hè. Uh, ja. je, en, en, maar dan denk ik meteen een overdosis. Ja, dat, ik, ik, dat, dat denk ik niet. Ik vermoed nee? dat het gewoon dat het lichaam gewoon op was. Dat het lichaam er gewoon echt klaar mee was. Ik denk dat zij uh, uh, niet op de avond van de man. En als je ook, ik zat met de Grammy's livestream te kijken, want. Er is nu een feest en dan gaan we alle genomineerden zijn. Ja, dus want de, de, alle... de Grammy's zijn... Dat, dat is vanavond, toch? De, morgenavond. Morgenavond, ja. ja, precies. Ja, ja, ja. Dus dat ja, is ook... Vanavond... Dat, het, het is ook zoiets dat het natuurlijk... Het is vlak voor de grote muziekprijzen. Ja, klopt. En, en vanavond gaf de man die, die zij in elk speech... en in elk interview wat ze gaf, bedankt als de man die haar... niet alleen een carrière gaf, maar ook een carrière met muziek zoals zij wilde... Die geeft vanavond zijn feestje. Zij was daar om naar het feestje te gaan in hetzelfde hotel. En zij is gewoon op de vierde verdieping uh, doodgevonden vanavond. Dat ja. is heel verang. Ja. Jij, jij bent een beetje mediablogs aan het volgen en, uh, ja. en, en volgens mij ook China aan het kijken en zo. Waar je, waar je volgens mij niet heel blij mee bent. Want die doen het niet zo goed in jouw ogen, geloof ik. Hè? Wat, nee, het er wat... wordt een hele slechte televisie over gemaakt. Oké, okay. en hoe, is, hoe, hoe wordt er gereageerd in Amerika? Ja, er wordt heel erg geschokt gereageerd, heel veel mensen weten niet wat er, wat er nou precies aan de hand is. De, de informatie komt steeds langzamer meer naar buiten en uh, weet je, het gaat ook inderdaad over de Grammys en over dat soort dingen. Want uh, ja, heel muziekmakend, uh, Amerika en eigenlijk de hele wereld op dit moment, is omheen. Mm -hmm. Dus iedereen vraagt zich heel erg af hoe het nu gaat. Yeah. Uh, wat, wat denk jij wat dit gaat betekenen voor de Grammys? Want die prijzen komen er dus aan, die worden uitgereikt over, ja. uh, over 24 uur. De, de, denk je dat ze... hier moeten ze toch iets mee, de, iets mee gaan doen? Of, die hele show of gaat om. Ik denk ja. dat je kunt verwachten dat uh, de stonden sterren als Katy Perry en zo... Uh, met waarschijnlijk hele grote optreden gepland. Mm -hmm. Ik denk dat uh, uh, alles wat heel blij en positief is, gaat eruit. En inderdaad er wordt nu al gesproken dat Jennifer Hudson... Uh, ...morgen een tribute zou doen. Uh, Clive Davis uh, heeft ook haar uh, nu grootgebracht. Zij uh, heeft gezegd dat het belangrijkste moment in haar leven was dat zij een Grammy kreeg van Whitney Houston, mm -hmm. uh, twee, jaar, twee, drie jaar geleden. Ja, ik denk dat we de hele avond dat soort dingen gaan krijgen. En ja, als je ook inderdaad al leest dat die producers nu bij elkaar zijn en uh, binnen 24 uur die hele show moeten gaan omgooien... Yeah. Wordt, uh, ...wordt heel moeilijk, maar ik denk dat het een hele rare show is en heel is. Waar ik me wel dus over verbaasd is, dat alle grote nieuwszenders zijn daar, die zijn al bij het hotel. Maar ik heb nog geen beeld gezien van het hotel, behalve de persconferentie van drie minuten. Oké, okay, oké. Okay. Misschien waren ze toch net, was het, kwam het, toch nog wel redelijk onverwacht. En, uh, ja, dat, dat ja. merk je wel. Je merkt dat er, uh, uh, weet je, normaal, uh, we hebben het natuurlijk vaker gehad dat ze eens een keer de dood verklaard in 2002. Mm -hmm je ja, weet je, alle uh, in memoriam staan klaar, maar je merkt ook dat er nu nog steeds weet je, dat mensen naar beelden zoeken mensen naar uh, verhalen zoeken er stond niet iets klaar, het was niet iets wat, wat al zo downhill ging dat, we, dat iedereen verwachtte dat het dit weekend ging gebeuren. Nee. En uh, wat ook wel weer bizar is, natuurlijk, dat, dat er dan nu, ik uh, bedoel, uh, ze is uh, nog maar pas overleden. Nog maar echt letterlijk. Ja, ik denk, niet, ik denk dat ze niet meer dan vier uur uh, geleden is overleden. Ik weet het niet precies, maar zo ongeveer. En dat, dat er nu dus producers bij elkaar komen om een show om te gooien. Dat is ook wel weer, dat is frank en, en bizar. Maar ook wel haar leven, dat alles in het teken staat van de showbiz. Ja, dat is bij haar zeker zo. Je merkte ook zeker toen uh, de vorige plaat uitkwam, wat echt een, een soort van... Ze had natuurlijk al een aantal jaar niks gedaan, maar ze heeft uh, wel een plaat uitgebracht in 2006, 2007 volgens mij, waarin ze wilde laten zien, ik kan het nog, ik ben er nog. Die, uh, Simon Cowell, de grote uh, jurylid en producer van alle grote talentenshows en platen, zegt net ook van, dat wilde zij. Zij wilde niet, uh, net zoals Michael Jackson, uh, uitgaan als een artiest die geweest was, die geen stem meer had. Nee, ze wilde bewijzen. Ik kan het nog. Ik ja. ben er nog. Maar heeft ze dat bewezen? Want ze heeft een tijd geleden een, een optreden gegeven... en ik kan me herinneren dat dat toch niet al te goed was. Nou ja, de laatste tour was um, uh, uh, niet perfect. Ik uh, bedoel, geef toe. Maar ze had nog wel een stem. En als je ook die laatste plaat luistert... waar echt, wat mij betreft, toch twee, drie gigantisch goede tracks op staan... Ja, in de studio haalden ze het nog wel. Live natuurlijk al lang niet meer. Als je uh, YouTube-films van de laatste tour keek... Uh, uh, de hoge noot in I Will Always Love You, lead, uh, prima, die haalden ze gewoon niet meer. Nee. Maar ze had wel die drive nog, zij wilde gewoon bewijzen, ik kan het nog. Ja. We gaan uh, wat uh, platen ook nog van het draaien en we gaan er uh, kijken of we er deze nacht nog even over door kunnen praten. Dankjewel Gerrit-Jan voor, uh, voor jouw nee. eerste raks. Wat uh, jou eerst, was jouw favoriete plaat van dit nieuws? Of heb je geen favoriet? Mijn favoriete plaat. Um, ik zat net te luisteren naar een plaat toevallig en Mijn favoriete track van het laatste album. Dat is A Song For You. Waarin ze inderdaad zingt van... Uh, ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het allemaal verkeerd gedaan. Maar we zijn nu alleen en ik zing een lied voor jou. Mm, mooi. Gekijken kijken of we die zo meteen kunnen draaien. Dankjewel, GJ. Alsjeblieft. Hoi. Als je er zelf nog iets over kwijt wilt over de dood van Whitney Houston. Ze is overleden in een hotel in Beverly Hills. Uh, 47 is ze geworden. Um, dan kan dat. 0800-1121. En laat weten wat je van haar vond. Vond je haar uh, nou, overschatte artiest of vond je haar juist een enorme heldin? Uh, iemand die echt iets heeft betekend voor de muziekwereld? Laat van je horen. 0800-1121. 0800-1121. We hebben al een aantal mensen gesproken. En uh, laat dan meteen even wat uh, achter, zeg maar wat je favoriete plaat was van, uh, van Whitney Houston. Dan gaan we kijken of we hem op kunnen zoeken. Uh, dit is uh, de favoriete plaat van Niels van Whitney Houston. How will I know Whitney Houston? Dus een, uh, het is een beetje een, een, een gekke nacht, een gekke ochtend eigenlijk wat dat betreft. Want Whitney Houston is overleden, mocht je het, uh, het hebben gemist omdat je net wakker bent of, uh, of omdat je net de radio aanzet. Ze is overleden, uh, gevonden in een, uh, in een hotel in Beverly Hills. We zijn er al een half uur over aan het praten. En het is een beetje een vreemde avond natuurlijk. vreemde ochtend, omdat ja, ze heeft best wel veel vrolijke liedjes gemaakt. Dus, maar ja, ik wil ook wel weer haar platen draaien. Dus dan krijg je van die gekke gesprekken over iemand die is overleden. En dan, daarna draai je een, een vrolijk liedje. Maar dat is misschien ook wel goed. En uh, Je moet toch ook, uh, ook uh, haar leven wel een beetje vieren natuurlijk. Willem, goedemorgen. Goedemorgen. Um, was jij fan van Whitney Houston? Nou, echt fan wil ik niet, uh, niet uh, zeggen. Maar ik uh, vond er wel een uh, hele goede zangeres. Ja, wel, wel eentje die... Uh, ja, ze had een enorm bereik natuurlijk, hè, in haar stem. Ja, zeer zeker. Ik vond er absoluut een, uh, een hele goede, goede vakvrouw. Ja. Waar is het uh, misgegaan? Want ze was een vakvrouw, maar het was ook een, een, een, een wrak. Ja, uh, ze, ze werd uh, geleefd en... Uh, Helemaal die, die relatie met Bobby Brown. En ja, hoe die haar mishandelde en uh, van haar uh, min of meer uh, profiteerde. Ik bedoel, uh, wat ik net al uh, hoorde van jou uh, uh, dingen die, uh, die, die Bobby Brown uh, uh, uh, zei tijdens uh, ja, ik hoor heel geluid. Ja, ja, ja zit, zit, de, de, de, je hap, we haperen een beetje. Heb je je telefoon uh, geframed in in je hand? Uh, nee, ik heb hem gewoon niet meer af, maar nee. ik heb hem wel op, uh, op de speaker staan. Oh, dus haal hem heel even van de speaker af, dat, dat, dat praat makkelijker. Is het nu beter? Uh, nog niet helemaal, maar we gaan proberen. Vertel, ga, oh. vertel verder weer. Ja, ja ik hoor het inderdaad... Ja, nu is het, beter. nu is het beter. Is het nu beter? Ja. Nu is het beter? Ja. Oh ja. Nou ja. Goed. Ja, ik hoor mezelf toch een, een, een heel beetje licht tegen, in licht tegenhouden, maar uh, dat maakt niet uit. Dan zet ik hem zo. Oké, okay. maar vertel, vertel verder in ik je verhaal. Nou ja, ze, ze werd ze werd geleefd. En uh, En het zou, uh, ja, het, het, het, het, het is het is toch zo jong, ik, ik, ik, ik hoor het nu pas. En uh, ik ben er behoorlijk uh, van onder de indruk. Ja, nou dat is een beetje wat ik ook heb. Hè. Dat, uh, ik zei trouwens net dat ik 47 of sinds 48 jaar geworden. Maar uh, ik ben ook, ik bedoel, het is niet dat ik, dat ik, nou. uh, dat ik uh, uh, verdrietig ben of zo. Maar wel echt onder de indruk. Dat je denkt: van... wow, dat is toch wel, die zag ik even niet aankomen. Nee, nee, inderdaad. En, ja, ik kan het eigenlijk uh, nog niet helemaal bevatten. Nee, nee. Dat het uh, gebeurd is. Heb jij wel eens uh, zien optreden, toevallig? Uh, ja, maar niet, uh, niet, uh, niet, niet, niet zelf dat ik bij een live optreden was. Nee, precies. Gewoon op televisie uh, uh, tijdens een, uh, ja. ik, een, een festival of zo. Of, uh, iets ja. Eigenlijk. Ja. Ja. Van. ja. Ik zit nu een beetje te kijken naar, met een schuine oog naar CNN. Met het geluid eraf natuurlijk. Waar ja. ze uh, uh, de dood van Whitney Houston ook aan het verslaan zijn. En je ziet daar ook een, uh, een hotel met uh, uiteraard allemaal auto's voor de deur. Dat is dat hotel waar een feest is uh, georganiseerd. Niet ten ere van Whitney Houston. Maar wel waar Whitney Houston altijd was, hè? dat hoorden we net GA uh, vertellen. Yeah. Um, als jij nou hoort um, dat zij uh, naar het feest is gegaan. En op een gegeven moment verward naar buiten komt met, met, met, met bloed op, ja, op haar elleboog of weet ik, op haar elleboog of haar armen. Wat denk je dan? Wat, is er dan? wat zou er dan gebeurd kunnen zijn? Ik denk dat ze dat ze weggehaald is, uh, dat ze uh, ontdekt is uh, op de kamer. Dat ze weggehaald is. En uh... Ja, bloed op de armen. Dat kan uh, twee dingen betekenen. Of dat ze met, uh, met scheermensjes aan het spelen is geweest. Of dat ze uh, aan het uh, spuiten is geweest. Ja, nou, maar ik, ik vind het zo, zo vreemd dat, dat uh, zo op zo'n feest ook waar je gewoon... Dan mag je ervan uitgaan dat het gewoon een normaal, redelijk beschaafd feest... Maar hoe kan... Hoe, de, zij moet wel zo erg in de war zijn geweest uh, op een gegeven moment. Of misschien ging het wel heel erg slecht met haar. En was zij ja, gewoon niet, niet meer bij, uh, bij zin eigenlijk. Dat kan natuurlijk ook. Nee, dat zou ook kunnen, maar ja, ja omdat ze, dat zit ik ook, het ging, het, ging, het ging, haar carrière ging uh, berg afwaarts. Ja. Dat werd minder. En dat ze toch, uh, ja, het, uh, dat ze het, uh, het leven zoals het nu ging, dat het steeds slechter met haar ging. Dat ze dat uh, op een gegeven moment niet meer, uh, meer aankon En dat ze uh, door de uh, fans en door iedereen uh, uh, herinnerd waar worden uh, zoals ze was, als een hele goede zangeres. En dat ze omdat ze tegen de 50 uh, liep, mm -hmm. dat ze dat ze daardoor uh, besloten heeft om een uh, om een overdosis te nemen. Nee. Maar het is nog, het is natuurlijk, kijk als er niemand is bij geweest, dan weet je ook niet of het een, een ongelukje is. Uh, of dat, uh, dat expres een overdosis... Uh, nee, dat is waar. En je weet ook niet, we weten natuurlijk ook niet... Dat uh, bedoel, gaan, uh, dat zijn natuurlijk al meteen de geruchten. Maar goed, dat waren die geruchten ook bij Amy Winehouse. En die had ook op dat moment geen uh, overdosis genomen, geloof ik. Dat was ook, had ook te maken met iets anders. Maar meer ja, dat, maar dat, dat haar lijf gewoon op is. Amy Warnhouse was inderdaad waar. Die was uh, de lichaam uh, op uh, en al uh, of bijna alle, uh, de essentiële organen die waren uh, kapot gegaan door ja. uh, overmatig alcoholgebruik. Ja. Ik zie trouwens dat hotel, dat, uh, daar, daar is dus dat feest aan de gang. Maar dat gaat ook gewoon door. Want ik zie dan op de achtergrond, zie je dan uh, wordt er gewoon nog uh, gefotografeerd. en gaan mensen nog voor zo'n uh, scherm staan met van die logos op de achtergrond om uh, gefotografeerd te worden. Dat is toch ook bizar, hè? Een bizarre wereld eigenlijk. Dat is eigenlijk. heel bizar, ja. Ja, dat die gewoon wordt afgelast. Dat klopt toch dat, dat, dat, dat ook niet. Nee, nee dat is een rare, het is een rare wereld. Zou jij erin willen wonen, in zo'n zo sterrenbestaan? Uh, nee niet als je, als je geleefd werd. Kijk, met Elvis Presley ben ik daar nog, nog kwaad om. Die had, die had zoveel mensen, mensen om hem heen overdag... Uh, die uh, de Memphis Mafia uh, genoemd werd. Zogenaamde vrienden en, uh, en bodyguards. Mm. Maar waar waren die uh, toen die uh, s'nachts alleen... In zijn, uh, in zijn luxe badkamer uh, overleed. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk hetzelfde ook bij Michael Jackson daar. Uh, daar ja. die, die had ook allemaal mensen om zich heen. Maar uiteindelijk, zeg maar, uh, puntje je. Daar had hij uh, verdomd weinig vrienden, geloof ik. Ja. Ik denk inderdaad. Niet, niet dat hij op heel veel mensen echt kon rekenen. Nee. Nee. nee. We gaan, uh, we gaan het afwachten wat het nou echt is uh, geweest. Ik neem aan dat er wel uh, dingen naar buiten zullen komen de, de rest van deze dag. Uh, ja, en uh, er moet ook niet te vroeg uh, over geoordeeld uh, nee. uh, worden. Nee, het kan ook zijn en... dat zij gewoon een hartstilstand heeft gekregen. Waarschijnlijk uh, gewoon, maar wat los staat van dat, dat ze misschien echt gewoon. ...was afgekikt en dat het gewoon wel goed met haar ging... ...maar dat het gewoon haar lichaam gewoon op was. En op een gegeven moment, ja, uh, dat kan ja. natuurlijk ook. We weten niet wat het precies... Wat wat ...en dat ze met dat bloed, ja, dat het misschien is gewoon... Tegen, ...is ze gewoon tegen een ruit opgelopen. Dat kan natuurlijk ook allemaal uh, dat zijn het, gebeuren. Dat zou kunnen inderdaad ja. dat ze, dat ze daar hem uh, gesneden heeft of ja. zo. Ja. Het is ook heel goed mogelijk. En ja, ik vind niet dat we te vroeg uh, inderdaad conclusies uh, moeten trekken... ...want uh, er is nog geen onderzoek, uh, neem ik aan, uh, nee nee Nee, er wordt wel dus, ge de... wordt gespeculeerd en... Uh, en ja. uh, er zijn nu alleen nog maar speculaties en daar wil ik ook niet, liever niet aan meedoen. Nee, nee. Nou, bij deze. Willem, dank je wel voor je verhaal. Goed, dank je wel. Ik vind het heel triest dat een van de beste zangeressen van de afgelopen decennia ons is overleden. Dat, dat... Ik bedoel, ons is verlaten. Ja, precies. Ons heeft verlaten. Ik snap hem. Dank je wel, Willem. Oké. Goed, Luc. Hoi. Um, dan gaan we naar uh, Henry. Goedemorgen, Henry. Henry? Goedemorgen, Luc. Hey, hoe is het? Ja, goeiedag, zeg. <laughs> je dacht, ik kom er even in. Hey, hoe is het? Ja, lekker, man. Ik wil net een lijntje aan nemen. Nee, grapje hoor. Nee, maar het is een. <laughs> ja, maar het is erg dat ze dood is, hè. Ja, dat is toch... ja vind je het echt erg of, uh, of is het cynisch? Nou ja, weet je wel, deze andere hazen is ook dood en die horen we nog steeds elke week. <laughs> ja, dat is waar, ja, ja het is In elke niet... kroeg, in elke vee. Ja, dat is waar. Ja, het is. Ja, dat is natuurlijk wel, als je artiest bent, laat je wel wat achter. In ieder geval. Ja, dat kun je ook zien in die andere, die andere, Duk verslaafde, hoe heet je nou? Uh, Amy die Engelse, Emmy Winehouse, ja, die zie je ook elke dag. Maar ze maakt ook niks nieuws meer natuurlijk, al all deed, deed ze dat toch al niet echt natuurlijk. Ja. Nee, maar dat doet de vader nu, hè. De ja. vader die is het helemaal in handen gaan nemen, natuurlijk. Ja. Die is nu aan het produceren En elk uh, kinderliedje wat je toen hebt gezongen voor de broertje, dat komt nu op de radio. Ja, dat is waar, ja. Op een gegeven moment gaan ze dan zoveel... Uh, dan gaan ze echt alles uitbrengen als ze uh, als het maar moduleert, dan brengen ze het op cd uit. Ja, verschrikkelijk, mooi. Ja. Maar ik hoe, denk, hoe de, denk jij dat zij... Uh, ja, oh. dan gaan we toch weer een beetje, uh, beetje speculeren. Maar denk jij dat ze uh, uiteindelijk is overleden aan, uh, aan de drugs... Nou, ik hoop het gewoon net zo mooi doodgak. Nee, ik weet het echt niet, Luc ik bedoel. Het is natuurlijk een ingewikkelde kwestie. Maar ja, als je het zo ziet op tv, dan lijkt het natuurlijk wel alsof dat het, het wel echt gebeurd is, zullen we maar zeggen. Ja, uh, ja ik denk als wij, uh, als jij gewoon tegenkomt in de stad, uh, uh, terwijl ze niet Witten Houston is en je ziet te lopen, dan denk je niet van: goh, uh, die ziet er lekker gezond uit. Nee, nou, inderdaad, maar ze is nu gelukkig ook bij onze lieve Satan. Mm. Die is goed voor de zorg. Nee. Ja, dat is maar gekker, ga natuurlijk. Dat is ook maar een grapje. Mm. Nee, maar ik denk wel dat ze een, een knaal goede artiest Alleen ja, dan moet je er wel zeggen. Ze, ze leiden het leven, hè? Ja, nou, dat kun je wel zeggen, ja. Ze worden geleverd natuurlijk. Daar je... is je er alleen ervan. Wat vind jij, uh, want nu, uh, nu, nu, nu begint die, die enorme heksenketel begint nu natuurlijk in Amerika en zo. En de, de Grammys uh, die gaan ook beginnen. En dat, dat, de, de geruchten gaan dat er nu allemaal producers bij elkaar zijn om die hele show om te gooien. Wat vind je daarvan? Dat ze nu uh, dat doelt... haar hele leven is één grote showbiz. Hè? Ja, het is verschrikkelijk, maar dat kun je dus zien, bijvoorbeeld dan. Uh, ik weet het jullie de zanger Henry Tip kennen, uit, uit Buenschone Spakenburg. Nee, niet zo goed. <laughs> ja, nee, nou, dat is natuurlijk een ontzettende goede zanger. Samen met Jaapie Tero, die ligt nu in Arnhem, dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. Mm. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel de betere, uh, ja, Amerika, dat is natuurlijk, ja, dat is je, je, dat is je, zegt, je, je zegt eigenlijk van, nou, de, de, de, de, de, de echte zangers en echte zangeressen, die zijn eigenlijk helemaal niet zo bekend. En juist dat, dat hele showbiz neuzel, dat is allemaal, maar, uh, het is allemaal maar een beetje fake. En het gaat niet echt om het zingen. Ja. Het gaat om Spakenburg. Dat is het hele ei <laughs> Het gaat om Spakenburg. <laughs> ja, daar ligt mijn vaderland. Nee, ja. maar dat is, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Maar de showbiz gebeuren is natuurlijk niet meer wat het geweest is. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik ga het plaatje van, uh, van het draaien van Whitney you. Heb jij een favoriet of zeg je van, uh, de, het zal allemaal wel Ja, André André Azen, ze geloof in mij. Ja, precies. Dat is mijn favoriet. Oké. Okay. <laughs> Luc, draai je ook even vanavond, vriend, alsjeblieft. Ik, ik, uh, ik zal kijken wat ik voor je kan doen, zeggen ze dan. Nee, dat vind ik wel leuk eigenlijk. Ik, ik vind het wel een goed idee. Ik ga hem wel even draaien. Oké. Okay. Komt helemaal goed. Hey, ik ben heel gemiddeld, nou, zij gelooft in mij. You, dankjewel. Uh. Ja, ja, <laughs> is dat nou even iets geks? <laughs> Goed. Uh, anyway, um, wil je iets uh, kwijt over de dood van Whitney Houston? Uh, of uh, uh, uh, heb je geruchtenverhalen Weet je veel. Maakt allemaal niet uit. Laat me even weten via Noordhonderd 0801121. 08 uh, Ook als je niet uit Spakenburg komt, mag dat. Yeah. 0801121 oh. Fever Van die liedjes die uh, ja, eigenlijk alleen maar mee zitten zingen de hele tijd. Hè? En, uh, en waarom ook niet? Een goede plaat, I Wanna Dance With Somebody, van Whitney Houston. Ze is overleden uh, in Beverly Hills, is ze gevonden in een hotel. We zijn al een beetje achtergekomen deze nacht dat ze naar een feest was gegaan. Een soort uh, pre-Grammy-feest was dat waar ze eigenlijk altijd is. En um, uh, daar was zij. En daar is ze op een gegeven moment een beetje ja, verward weggegaan... Uh, met Ze uh, uh, uh, uh, uh, gaan foto's rond op internet dat ze bloed heeft ergens op de arm. En uh, ja, eigenlijk... Uh, uh, toen heeft ze nog met de moeder gebeld, geruchten allemaal. En vervolgens, uh, vervolgens is ze overleden in haar hotelkamer... en daar gevonden door haar bodyguard, wat ook alweer een, uh, een, een vreemd verhaal is eigenlijk. Paul, goedemorgen. Hallo. Hé, hey, goedendag. Wat vind jij van het uh, overlijden ja, van Whitney Houston? Ja, ik wil eigenlijk graag vertellen... Uh, Vroeger, uh, als... Uh, mijn vrienden waren altijd op voetballen of gewoon uh, allemaal een spot aan het doen en zo. Ja. Maar ik zat dan gewoon liever op mijn kamer gewoon Winnie Houston te luisteren. <laughs> niet waar. Dat vond ik echt het mooiste. Lach je me uit. Nee, helemaal niet. Ik geloof nee, het wel. Oké, nee, Maar, okay. <laughs> maar dat, vond, dat vond ik gewoon echt leuk. Ja? Helemaal uh, The greatest love van dat vond ik echt een fantastisch nummer. En, uh, en, en waar? Uh, Daar heb ik echt gewoon, uh, als, ik, uh, als mensen naast ons zo tegen mij deden. Geen dan drama luisteren. Ja. dan voel ik me altijd gewoon weer prima, weet je. En nu dan? Nu is het overleden. Dan, dan moet het wel als ja, een klap aankomen. Het is echt, echt een, een treurig moment. Ik uh, Ja, het moet dan net weer op dezelfde rand gebeuren, weet je. Wel. Dan heb je net. Ik heb net nu eindelijk een uh, groep vrienden waarmee ik gewoon echt mezelf kan zijn. Ja. Het zijn, ja, zijn niet uh, de meest normale mensen of zo, maar weet je. Wel. Ik kan gewoon mezelf zijn daar. Ik uh, je, ja. moet, je moet gewoon lekker liedjes gaan draaien van en dan komt het allemaal wel goed, denk ik. Ja toch, daarom ja. wil ik ook even bellen van, uh, ja, denk, uh, ze houden niet allemaal van die muziek, maar ik zeg, uh, kun je even een paar liedjes draaien van Windy Houston en dan word ik blij van, weet je wel. Ik draai de hele nacht, ja, ik ga zo okay. meteen nog even I Will Always Loveje voor je draaien, komt helemaal goed. Dankjewel Paul. Hef... Uh, gaan we naar Angelique, goedemorgen Angelique. goedemorgen uh, de DJ bij Radio 6 onder andere. Ja. Um, uh, je, je klinkt slaperig, weet je, ben je er wakker door geworden? Of, uh... Ja, eigenlijk wel. Ja? Ik, kreeg een, uh, ik kreeg een berichtje van mijn vriend. En opeens, ik, normaal hoor ik dat niet, maar ik stond wakker. En toen zei hij, heb je het nieuws al gehoord van Whitney? Ja. Of welke Whitney? <laughs> <laughs> en toen dacht ik, laat me toch even nu.nl uh, nu checken of het echt zo was. En ja, ja kapot geschrokken. Bizar, nee. hè? Bizar verhaal, toch? Ja. ja. Was jij een... Uh, want jij, jij uh, uh, presenteert op Radio 6 ja. in de nacht. En vind jij Whitney... Daar, daar draai je niet heel veel Whitney Houston, geloof ik. Nee, hè? klopt. Dat, dat, ik, maar, maar past zij bij, past zij bij, de, bij de, uh, de grote soulsterren? Nou, ik vind eigenlijk van wel. Maar ik denk dat heel veel mensen het toch een beetje om het kopje R&B beschouwen. Oh, ja. En dat ze dan net niet vol genoeg is of zo. Voor, er worden er wel de liedjes van de gedraaid. Maar dat ze net niet het label soul heeft. Omdat ze toch meer in die pop R&B hoek zat. Was jij, uh, was jij fan van Whitney Houston? Ja, ja? groot fan. Ik heb op mijn 11 was er de Soundmix-show, En toen heb ik een liedje van haar opgetreden. I Will Always Love You. Ja? En een prijs mee gewonnen ook. <laughs> <laughs> <That's right. laughs> dat is tijd. Maar dat was mijn eerste optreden voor een hele zaal vol mensen. En met dat ja. nummer. En ik was, ja... Haar muziek vond ik zo geweldig. Ja, en, en nou, even voor de Soundmix-show ja. is dan echt zelf zingen. Hè? Niet playbacken. Nou, dat was playback. Oh, dat was wel playback, oké. Okay. Het jaar daarna heb ik met de Spice Girls uh, live gezongen, maar. Oh, gelukkig. Goed, ja. Wat, wat uh, kun, je nog voor het, kun je nog herinneren de eerste keer dat je dat liedje hoorde van. Hè? Dat dat zo. Ja, gewoon die eerste nota. Ja. Dat drong echt zo bij me naar binnen. Ja, het is een mooie plaat, is dat, hè? Ja. ja, en ik weet nog dat we ooit een feestje op zolder Ja. Voor een verjaardag. En dat liedje stond on repeat. Want dan moest je gaan schuifelen en moest je jongen uitkiezen. En dat nummer bleef maar een repeat draaien. Totdat iedereen een jongen had gevonden mee te schrijven. Ja, veel herinneringen. Ja, ja. Uh, ja. Nu is ze overleden aan, uh, ja, wa waaraan, wa waaraan, ja, eigenlijk, wat, wat denk jij? Denk je dat het toch de drugs is die jaar haar heeft uh, genikt? Ik hoop het niet, laat ik het zo zeggen. Hmm. Ik, ik, ja, jezelf, het is wel het meest logische antwoord natuurlijk. Maar ik, ik hoop het echt niet. Nee. Want? Dat, dat zou betekenen dat er, ja. ik bedoel, naar Amy Winehouse en zo... Dat, ja, dan gaat de aandacht weer zo erg daarnaar uit dat, dat het echt een drugsgeval was. Terwijl ik vind de aandacht moet gewoon uitgaan naar een geweldig artiest die is overleden. En dat waar eren, niet naar een drugsgeval dat hier ja. is overleden. Ja. Nu denk ik wel dat, uh, zij was inderdaad een geweldig artiest en we hebben het al deze nacht heel even eerder over gehad dat... Uh, dat, dat zij, natuurlijk, zij heeft een prachtige stem en dat is allemaal wel zo. Alleen, zij valt wel een beetje, vind ik zelf altijd hoor... maar uh, corrigeer maar als het niet zo is. Maar het is wel een schip, dus zij is niet die. Zij is geen grote echte soul-artiest... maar ja. zij is ook niet credible binnen de R&B, lijkt het haast wel. Of, of zie ik dat verkeerd? Ja, ik vind haar wel credible binnen de R&B. Maar ik denk inderdaad dat ze toch meer dat, dat pop-image had. Ik hoorde het al eerder in de show, ze schreef niet heel veel van haar eigen teksten. En toch een beetje artiest die gemaakt is. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik heb haar. Ik was misschien iets jonger toen ik kennis met haar maakte. Ik heb haar eigenlijk nooit op die manier gezien. Voor mij was ze altijd echt zo: ja, een ster. Ja, Onder ja. welke noemer dan ook? Nu uh, is er, uh, zij was dus op dat feest hè, voor de Grammys. En uh, ja. daar, is, daar is ze toen weggegaan. En vervolgens is ze uh, in haar hotelkamer overleden. Ja. En nu is dat die enorme heksenketel is, is begonnen met de Grammys. Ja. Wat vind je ervan dat ze, dat ze nu Jennifer Hudson gaat waarschijnlijk een soort tribute ja, doen en dat zo. Ik. En uh, dat, is, dat ze dat nu ook al ja. weet natuurlijk. Wat vind je daarvan? Verdient ze dat? Ja, Ja. ja. ongetwijfeld. Ik bedoel, ik vind dat in de tijd voor Michael Jackson. Ik bedoel voor haar moet dat ook komen. Ja, ja. Uh. Uh, ik ben benieuwd uh, hoe je het gaan doen alleen. Nou ja, dat is de vraag natuurlijk, hè? want uh, ja. zo'n Grammy-show is altijd, dat is een vrolijke bedoeling. Maar dat, uh, ja. dat kan nu natuurlijk niet meer. we uh, moeten het helemaal omgooien. Ja, ik vraag me of het dan ook juist triest wordt direct. Of... Ja, ik weet eigenlijk ook niet precies. Ja. Um, nu ga je zo slapen en daarna morgen ga je dan de hele dag uh, Whitney Houston plaatjes draaien? Of valt dat wel mee? Ja, ik ga morgen mijn show voorbereiden ja. voor maandag. Ja. Er gaat zeker wel een, een heel blok Whitney Houston uh, in zitten, ja. Ja, ja, ik begrijp het. Ik snap het. Volg het uh... Nou, Angelique, ga lekker slapen weer. Ja, ik ga mijn best doen. Ik ja. ben nu klaar wakker. Ja, krijg. dat ik nou... kan ik me voorstellen, ja. Dat is, wel, ja. Is, dat is wel een nieuws waarvan je zegt van, nou, dat, dat, het raakt je... Je bent wel... Wie zei dat nou, ik weet niet ja. precies, Paul of Niels zei dat vandaag. Die zei van, ja, je bent wel van, de, onder de indruk. Het is wel ja, iets ik van, ben... poef, knalt wel even precies. binnen. Ja. Eigenlijk wil ik nu gewoon mijn moeder gaan wakker maken mama... Ja. Dit is er gebeurd, maar dat is ja. een beetje awkward. Ja, ja, ja precies. Maar ja, dat doe je nou ook niet inderdaad. Nee, dat nee. snap ik. Nou, uh, uh, surf nog even op het internet. Ga nog even kijken wat je, wat je ja. daarover kunt vinden. En, uh, en geruchten zoeken. Dat doet iedereen, denk ik, nu. Dankjewel, Angelique. Dankjewel. Oké, okay, succes met je show later. Dankjewel. Doeg. Um, we gaan zo meteen Crack the Playlist doen. Uh, dan gaan we het niet hebben over Whitney Houston. Die hebben we al van tevoren opgenomen. Namelijk met, uh, met Birgit Schuurman. Mooie plaatjes heeft ze uitgekozen. Veel van haar eigen werk ook. En later in dit programma na zessen bellen we nog even met Arjan Timmermans. Die is op dit moment in Beverly Hills. Hij is verslaggever uh, uh, voor de Grammys. En is daar nu en gaat kijken van nou waar, uh, waar zit het nieuws en zo. Dus we gaan hem straks uh, na zessen nog even bellen. I should stay I would only be in your way so I'll go but I know I'll think of you every step of the way And I uh... I treat you kind and I hope you have all you